Ja. Ja. Rocketman. Ja. Ik dacht dat het. Uh, van Nickelodeon was. Nickelodeon? Rocketman. Met die skateboards. Met die skateboards. Ja, man. Nee, dat is Rocket Power. Rocket Power? Rocket Power. Dat waren toch die Rangers? Rangers. Power Rangers. Power Rangers. Ah, ja, die had de, Je had de zwarte, je had de zwarte hey. en je had de, de White Power ja. de Ranger. Oh ja. En de roze Power Ranger. De Black Power Ranger. Dat werd een kikker. Wat hey, zei je nou net, het schildpad? Ik, ik, ik zei Rocketman. Nee, schildpadden had je het over, toch? Ja, maar ja, weet ik veel. Rocketman. Rocketman. Zou dat ook moeten zijn? Nee. Die is dood. O, oh, Sama. Nee. Is die ook dood? Ja, joh. Die liggen ergens uh, onder water. Ja, weten ze het toch niet? En ze, ah. ze weten het wel. Maar wij weten het niet ze vertellen het niet aan ons. Ze vertellen het wel, maar misschien niet de waarheid. Misschien, misschien, uh, hè? Krijgen wij alternatieve feiten? Ja, fake news. Fake news. Fake news. En CNN. Wat? CNN? het is toch met uh, Sophie Hilbrand? Spuiten en slikken? Ja. Ja, ik zou het wel doen. Ik niet, man. Nee? Nee, maar ze is oud. Ja, maar op een oude bakfiets moet je het leren. Wat? Ik kan, ik kan nog fietsen. Ja? Eh? Hè? Rocketman. Hadden we het over Rocketman? Ja. Ik wel, ik wel. Ik wel. Ja, want hoe ver kan die nou? Huh? Hoe ver komt die? Ja, tot de maan of zo. Ja, nee, zo al. Dan kunnen ze ons ook raken. Het is niet vet, nee, joh. De maan kan je zien, Noord-Korea kan je niet zien. Oh ja, nee, dan is het verder weg. En, en bovendien mo moeten ze dan een bocht maken. Ja, dat is natuurlijk, dat kost extra. En uh, zwaartekracht en zo. Ja, je hebt gelijk. Huh? Dat je gelijk hebt. Natuurlijk. Maar, eh. Uh, huh? Zouden ze het doen? Met elkaar? Nou ja, of met ons? Nou, misschien. Dat ja, dat is. Dat... Als ik nou... Uh, Zou je het gelijk met iedereen doen? Bij Astro TV zat, dan uh, had ik misschien uh, het geweten Maar uh, ik kan natuurlijk niet de toekomst lezen. Nee, maar goed. Uh, huh? Je weet toch een beetje hoe die is? Wie? Oen? Ik ben zelf een Oen. <lacht> nee. Een oh, Rocketman. Een Rocketman. Rocketman, ja. Dat was toch ieuw. Jong. Nee, ew. Nee, Kim. Kim. Jong. Sowieso, Kim. Kim Jong. Dat weet ik niet, een jaar of veertig. Kim il -sung. Lekker. Met samba. Nee, man. Je moet van dat chili. Uh, chili? Sweet chili. Is lekker, man. Sweet chili. Ja, man. Je gewoon overal flikkeren. Waar koop je dat? Een winkel. Kun je dat bij de Lidl kopen? Nee, het is niet Lidl. Het is Lidl. Wat? Will. Lidl. Will. Lil John. Net een Little kleine. Lil Wayne. Ja, man. Goeie film. Ja. A rocket man. A rocket man.